In de, de pakte. daar zullen ze afweging over, over gemaakt hebben. En ja, Hij kan het zelf inschatten waar, wat, wat zijn vormpijl is. Nou, hij is aan het goede, hij is, hij is echt middel met de goede toer bezig. Dus het is een beetje, voor hem ook een beetje dubbe, denk ik, waar hij in zit op dit moment. We gaan weer naar Frankrijk. Want het is me wel een kopgroepje, joh. Het is me wel een kopgroep. Dries Deveneins die het bij een klein een stukje bergop probeert. Maar die krijgt meteen Tony Martin in het wiel. Ja, dat was wel een mooi incident zojuist. Je zag Thomas Verkler een gebaar maken in de richting van Martin van man. Neem nou toch eens een keer over. Maar Martin die maakte daarna nog een verontschuldigend gebaar. Wilde hem even op de schouder kloppen. Maar daar was hij niet van gediend hoor. We krijgen nu een demarage vanuit het peloton van een van de mannen van Euskaltel. Normaal gesproken zou je dan zeggen van Samuel Sanchez zou dan toch de man moeten kunnen zijn die dat gaat proberen. Maar uh, ik denk niet dat hij het is hoor. Zijn rugnummer is een beetje omgevouwen. We kunnen het vanuit de lucht niet uh, echt goed zien. Maar we hebben nog steeds uh, die koplopers. Maar ja, uh, volgens mij zijn die ook niet meer samen, Sebas. Nee, volgens mij is er uh, sowieso eentje af. Galopin, heb ik het idee, is eraf. Maar de weg blijft naar beneden lopen. Het is inderdaad Galopin die ik, die ik daar mis. En daar komen ze dan aan met Gilbert, Vuclair, Devenijns en Tony Martin... die we dus daar vooraan nog over hebben. Nu tussen de weilanden door. Die weg loopt niet meer zo heel snel naar beneden. Maar nog altijd genoeg om een hoog tempo te ontwikkelen. Ruim boven de 60 km per uur hier. Maar dat peloton zit er vlakbij. Het peloton zit er vlakbij, maar we krijgen een demarage van de man in het groen. Het is niet keur met de kikker, maar het is Philippe Gilles. De Belgische kampioen die dus in die groene trui mag rijden. Ik hoop voor hem dat hij met dit broeierige, warme weer... die Belgische kampioenstruiter niet onderdraagt. Want het zou een beetje te veel van het goede zijn. En als hij iets kan, dan is het dit wel hoor. Hij kan doorstampen. Zo heeft hij klassiekers gewonnen. Wat een prachtige renner is het toch eigenlijk. Hij was ervan uitgegaan dat hij in de eerste Tourweek... drie etappen overwinningen kon pakken. Het bleef bij één. Die etappe in dit, uh, eerste etappe in Bretagne naar... Uh, ja, wat was het ook alweer? Nou ja, de molentje zeg ik dan maar. Die allereerste etappe op zaterdag, de opening van de Tour. Maar nu uh, probeert hij het weer. We zien dat Leclerc uh, laat lopen, Tony Martin laat lopen... en Dries Devenijns laat lopen. Ik kijk daar uh, vooraan. zie dan nog steeds dat mannetje van uh, Skaltel in de achtervolging. Maar ik denk dat ze tegen een ontketende Gilbert terugkomen. Nee, het peloton moet samenwerken, anders is hij gevlogen. Aard Vierhouten, um, hij rijdt er weer, hè? Het is, een, het is wel een ongelooflijke coureur, hè, deze Gilbert. Als we hem weer kijken, toch? Ja, dit is een, een strijdbare uh, renner die je gewoon altijd weer terugziet. En het plan uh, heeft de renners uh, de opdracht gegeven. Ze hebben het gedaan. Ze hebben alles gedaan. het uh, plan uitgevoerd en hij neemt het over. En dan wil hij er ook voor gaan. En dan wil hij ook niet nu al zijn benen stilhouden. En dan wil hij ook het werk wat zijn, uh, wat zijn ploegmaten voor hem gedaan hebben. wil hij hier proberen af te maken. En dan is het ook tot op de laatste snik. En dat is zo is hij groot geworden. En zo is hij een groot renner geworden. Door, door altijd aan te vallen. En, en, en toch ook vaak te stranden in het begin... En de afgelopen drie jaar stand hij niet zo vaak meer. Nog heel even, gaat hij het halen? Nee. Gaat het niet halen, zegt Aard. Dat baseert Aard op de voorsprong die hij heeft. Hoe groot is die Gio? 11 seconden, maar. En dan zou ik inderdaad ook roepen: hij haalt het niet. Maar ja, Philippe Gilbert is wel een hele speciale. Maar ik zeg het al: tegen een ontketend peloton is hij natuurlijk kansloos. Maar dan moeten ze samenwerken. Die klassementsploegen. Want je zag BMC ze juist weer op kop rijden. Maar ook de sprintersploegen. De ploegen van Kevin is. En dan staat weer zo'n malloot in een wit t-shirt. Met zijn rug naar de koers toe. Staat te zwaaien naar de camera. Gilbert kan er gelukkig omheen komen. Dat soort mensen. Huppakee, meteen afvoeren. Philippe Gilbert uh, aangevallen, dus uh, in de. Uh... Die afdaling, terwijl hij normaal op, de, op een klimmetje uh, aanvalt. Nu deed hij het in de afdaling, maar moet wel weer gaan klimmen. Want waar hij nu rijdt, daar loopt de weg weer licht omhoog. Philippe Gilbert in het groen in de laatste vijf kilometer. De Demarage van Alain Perez van Euskaltel. Hij springt weg uit het peloton. En ik zie Rob Ruijf daar ook naar voren klimmen. Ho, ho Dat is de dag van Rob Ruijf, denkt hij bij zichzelf. Die kleine Limburger, Jules Baird is ingelopen. En dan gaan ze weg daar. Perez met Rob Ruijf in het wiel. Maar of er nou echt snit zit op die demarrage van Ruijf, ik zie het niet. Maar wat is die jongen in vorm? Hij heeft goed werk laten zien op het Nederlands kampioenschap. Hij rijdt hier een puikentour de Frans tot nu toe. En nou trekt hij door, hoor. Hij krijgt een mannetje van ag 2 met zich mee. Goed van Robraag. Nu ontstaat er een gaatje. Op een uh, mooi gedeelte. Dat hele hele steile gedeelte van die klim, is voorbij. De weg loopt een beetje sneaky. Loopt het licht bergop. Robraag dus daar in de aanval op weg naar het pano van de laatste vier kilometer. En daar gaat hij weer op. Want dan heeft die Fransman in zijn wiel, die we op dit moment uh, nog niet helemaal kunnen identificeren. Maar uh, die man blijft als een soort uh, ja, vlieg, blijft hij uh, op het op, op de rug van Rob Ruig plakken. Vier kilometer nog te rijden. Ruig probeert hem af te schudden, maar krijgt hem niet kwijtgespeeld. En het peloton met de mannen van HTC op kop. Ja, ze blijven dichtbij. En dan geeft Ruig het op. Hij denkt, bekijk jij het maar, Fransman. Ik ga jou niet meenemen naar de streep. Het ja, Rob Ruig dus met uh, die anderen. Dat ze zitten dus bijna op met een peloton. We zagen het er inderdaad vlak, vlak achter zitten. En nu zien we ruig daar in het wiel van die man van AZDZ aan het peloton. Nou ja, twee, drie seconden. Weer is het niet. Peloton, nog een man of 60 groot. Hij probeert het weer opruimen aan de rechterkant van de weg. En dan is het Biel K3, want dat is de Fransman van AGDR. Die bij hem in het wiel blijft zitten. Ook al niet zo'n oude renner. Ook al een renner die relatief jong is. Maar ja, dat gat wat ze hebben. Vooral omdat K3 niet echt meewerkt. Dat uh, wordt niet groter, dat wordt steeds kleiner. En dan kijk ik naar het peloton. Zie ik daar het treintje van Mark Cavendish. En inderdaad, Cavendish meen ik zojuist daar ook nog steeds te zien zitten. Ik kijk daar in het peloton. Ja, het moet een klein mannetje zijn. maar. Ik weet het niet hoor, ik weet niet of hij erbij zit. Laatste drie kilometer, laatste drie kilometer van deze etappe op een brede weg inmiddels. Gaat dat verschrikkelijk hard naar beneden. Terwijl we horen dat Marco Marcato is uitgeroepen tot strijdlustigste renner. Dat hele kleine prijsje is in de pocket voor Van Weer een demarage. We krijgen een demarage van een van de mannen van Garmin, Tyler Farah. ik zei het al. Hij was in de problemen. Dat betekent dat ze de sprinter niet meenemen naar de streep. En dat ze het één voor één gaan proberen. Maar die voorsprong is niet groot hoor. Hij rijdt inmiddels op die brede route nationaal in de richting van Carmo. En dan beginnen ze aan de afdaling. Een afdaling die duurt tot na de boog van de kilometer. Peloton komt weer terug. Als het maar goed gaat, als het maar goed gaat. Want die afdaling gaat heel hard. Maar ja, Peloton is niet zo heel groot meer. Man of 60 nog, dat weg dus naar Carmo. in die afdaling. Het tempo ligt hoog. Het peloton is eh, nou misschien 30 man groot. En dan gaat hij weer aan de rechterkant van de weg, hoor, Philippe Gilbert. Ik denk dat hij nog een poging gaat wagen, hoor, om in een van die bochten er doorheen te knallen. Hier is de boog van de laatste kilometer. En dan komen ze dan af op die Haakse bocht. En dan ben ik benieuwd wat er gebeurt. Het is een man van Philippe Gilbert die daar op kop die bocht doorgaat. En dan gaat het hele peloton er doorheen. Nou, ah, Het is toch nog een flink peloton, hoor. Mannetje of eh, 60. Ze komen er eh, goed door, lijkt het eh, wel. En dan gaan we kijken naar de sprint, want inmiddels zitten ze dus ruim binnen de laatste kilometer. Straks weer die bocht naar links en dan moeten ze het afmaken. Rogas zit nog goed, de Spaanse kampioen zie ik daar vooraan zitten. Daniel Os die gaat misschien nog wel mee sprinten. Het is Bozic die daar ook nog bij zit van, van vakantie. En dan draaien ze de laatste bocht door en is het Kevin Dish daar in het wiel van de man van Liquigas die dan zo meteen eruit zal moeten komen. Nee, Kevin is in het wiel bij Rogas. Dan gaan we sprinten. De de laatste En daar komt hij hoor. Dan gaat hij doortrekken. En dan moet hij hier zo meteen op die streep afkomen. Is het uh, maar Kevinis of is het André Grijpel? André Grijpel komt nog aanzetten. Maar Grijpel komt te kort. Het is uh, Kevinis die wint. Nou nee. Grijpel die steekt uh, de arm omhoog. Ik zou toch zeggen dat het Kevinis was die hier ging winnen. Maar uh, Grijpel steekt uh, de arm omhoog. Misschien denkt hij wel terug aan uh, die sprint met uh, Evans en Contador. Op de muur de Bretagne. Denkt hij van nou jongens ik gooi maar eens even die arm in de hoogte. Huusoft heeft ook nog meegesprint. We zien daar Rogas uh, nog zitten. Maar Grijpel is dolblij. Het is André Grijpel. We gaan nog eventjes de herhaling krijgen. Dan kunnen we het van boven zien. En dan weten we het zeker of het uh, inderdaad uh, goed gaat. Het is André Grijpel die daar uh, in het wiel van Cavendish uh, meesprint. Rogas is al uh, ruim geklopt. Die later gaatje. En dan is het inderdaad uh, Grijpel die er overheen komt in de laatste meters. Jawel hoor. Cavendish ziet dat het uh, niet meer goed komt. Het was van deze kant moeilijk te zien. Maar van boven zie je het heel goed. Grijpel voor Cavendish. Grijpel wint de etappe. Toch mooi voor die Omega Pharma Lotto-ploeg. Niet Gilbert, maar André Grijpel. Hebben ze toch nog genoeg doen voor al die ellende die ze hebben gehad? Met onder andere Van der Broeke. Mooie overwinning hier van die gorilla, van die Duitser André Grijpel. Die wint daar dus de etappe. Gaan we straks uitgebreid over napraten. Maar eerst gaan we naar het uitgestelde nieuwsblok van vijf uur. Vanavond BNN Today. Het is al mooi als je een stukje van jezelf voorleest.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 Renate Evers. Mogelijk 1800 mensen besmet met resistente bacteriën uit Rotterdam Ziekenhuis. Europese beurzen opnieuw in het rood. En nieuwe regels moeten Toer veiliger maken. Mogelijk zijn zo'n 1800 mensen die in het Maastadziekenhuis in Rotterdam hebben gelegen besmet met multiresistente bacteriën. Dat heeft het ziekenhuis bekendgemaakt. Ze worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Het ziekenhuis zegt dat zeker 63 mensen nu de bacterie hebben. Ze zijn niet allemaal ziek, maar zijn wel drager van de bacterie. Het ziekenhuis heeft maatregelen genomen om verspreiding van de bacterie tegen te gaan. Zo worden patiënten die mogelijk drager zijn apart verpleegd. Vanochtend werd bekend dat het Maastad ziekenhuis basisregels heeft overtreden voor het indammen van infecties. Daardoor kon de besmetting met de multiresistente bacteriën voortwoekeren. Op de intensive care overleed tijdens de besmetting het relatief hoge aantal van 21 patiënten. Het ziekenhuis onderzoekt of er een verband is tussen de doden en de bacterie. De Europese beurzen staan opnieuw in de min. Aan het begin van de dag stonden de beurzen in het teken van de angst... dat de Italiaanse staatsschuld onbetaalbaar wordt. Economieredacteur Peter van der Meerschout. Net als gisteren waren beleggers bang dat de eurocrisis... na Griekenland ook Italië meesleept. De banken hebben miljarden euro's uitgeleend aan Italië. In de loop van de dag verdween die angst weer en herstelden de koersen. ING kreeg van kredietbeoordelaar Fitch voor het bankgedeelte een hogere waardering. De AEX staat nu op een procentje verlies ten opzichte van gisteravond. Ook de Dow Jones-index in New York staat op licht verlies. Het Italiaanse parlement zou nog deze week kunnen stemmen... over de omvangrijke bezuinigingsplannen van de regering. De voorzitter van de Senaat heeft dat gezegd volgens Italiaanse media. Eigenlijk zouden de bezuinigingen pas volgende maand in de Italiaanse Eerste en Tweede Kamer worden besproken. De regering van premier Berlusconi wil ruim 40 miljard euro bezuinigen. Dat moet ertoe leiden dat het Italiaanse begrotingstekort in 2014 is weggewerkt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Juppé, zegt dat de Libische leider Gaddafi bereid is de macht af te staan. Juppé baseert zich op informatie van gezanten die achter de schermen gesprekken voeren. Volgens Juppé is het niet de vraag of Gaddafi vertrekt, maar wanneer. Ook de Franse premier Fillon zegt dat er aanwijzingen zijn voor een politieke oplossing in Libië. De acties van de NAVO in Libië zijn nu ruim drie maanden aan de gang, maar een militaire oplossing is nog niet in zicht. Ook Nederland doet mee aan de acties met F-16's, een mijnenjager en zo'n 200 militairen. Een medewerker van NRC Handelsblad is door de Syrische autoriteiten het land uitgezet. De journalist Maarten Zegers schreef sinds een paar maanden vanuit de hoofdstad Damascus verhalen over de onrust in Syrië. Een Midden-Oosten-redacteur van de krant vertelt wat er is gebeurd. Hij meldde zich bij de autoriteiten voor verlenging van zijn visum, van zijn verblijfsvergunning. En hij eh, kreeg daar meteen, kwam hij in de problemen, hij kreeg te horen moest even mee. En toen eh, ontdekte hij wel dat er iets mis was. Um, moest mee naar een, een kelder in de gevangenis en um, hoorde dat hij het land uit moest. Segers is op een vliegtuig naar Turkije gezet. De krant zegt dat hij niet is mishandeld. Het minderjarige meisje dat zondag was opgepakt... in verband met de beroving en mishandeling... van een blinde man in Grave is vrijgelaten. Volgens de politie heeft ze niets met de zaak te maken. De blinde man van 76 werd zaterdag aangesproken... door twee minderjarige meisjes. Die probeerden zijn tas te stelen... en drukte een sigaret uit in zijn gezicht. Ze gingen er uiteindelijk zonder buit vandoor. De Duitser André Greipel heeft de tiende etappe in de Tour de France gewonnen. Hij troefde in de eindsprint van het peloton Mark Cavendish af, die tweede werd. Cavendish leek af te gaan op zijn derde ritzegen in deze Tour, maar Greipel klopte hem op de eindstreep. De rit van vandaag ging over 158 kilometer naar Carmo. In de klassementen om de gele, groene en bergtrui veranderde niets. Johnny Hogeland rijdt ook morgen weer in de bolletjestrui. En de directie van de Tour de France heeft met onmiddellijke ingang nieuwe regels uitgevaardigd aan de chauffeurs in de tour. Er mogen nog maar hooguit acht auto's of motoren achter een kopgroep rijden. Tot nu toe was er geen limiet. Daarnaast moeten voertuigen afhankelijk van het parcours op twee minuten achter het peloton blijven. En moeten chauffeurs bij het inhalen van renners de aanwijzingen van de tourorganisatie strikt opvolgen. Zondag werden bij een inhaalmanoeuvre de Spanjaard Fletcha en de Nederlandse Hogeland door een auto aangereden. Het weer vanavond trekken vanuit het zuidwesten stevige buien over het land en plaatselijk kan veel neerslag vallen. Vannacht blijft het buiig en morgen overdag is het wisselvallig met veel bewolking en af en toe regen. Het is dan fris met maximaal rond 17 graden. En dit is de anwb verkeersinformatie. Ondanks de vakanties in de regio midden- en Zuid-Nederland, toch nog 21 files goed voor bijna 90 kilometer. De meeste files staan in de regio's Amsterdam en Rotterdam. En bij Amsterdam voorzakt de afgesloten eitel voor veel openthoud op de Ring aan Amsterdam. Daar staat bijvoorbeeld tussen de Oud-Zuid en de Zeebruggetunnel 9 kilometer. En op de Ring West richting Zaanstad, daar staat voor de Koentunnel 7 kilometer. Daar staat een auto stil die blokkeert bij de Koentunnel. De rechter rijst ook. Op de A4-vaarding richting Hoogvliet tussen de knooppunt en ketoplein en Benelux, 7 kilometer. Er ligt olie op de weg en daardoor is bij knooppunt Benelux de linker ook afgesloten. A12 Den Haag naar Utrecht bij Bodengraven, 2 kilometer na een ongeluk, daar is de rechter ook dicht. En het is opvallend druk op de A50 Arnhem naar Os, daar staat tussen Renken en knooppunt Ewijk een 7 kilometer.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 acteur Anthony Kamerling maakte een einde aan zijn leven. In Spraakmakende Zaken, wat is er aan de hand als het leven je toelacht en je toch in een diepe depressie raakt en denkt aan zelfmoord? Een succesvolle wetenschapper vertelt zijn verhaal. Spraakmakende Zaken, vanavond om tien voor half tien bij de Icon op Nederland 2. We hebben hier Henk de Boer, eerste klas schoonmaker, getrouwd, twee kindjes, wie biedt, 14 euro, 14 euro geboden, 13,75, 13,25, 13 euro geboden, eenmaal, andermaal, stop.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 10 voor half zes. U bent weer terug bij Radio Tour op deze dinsdag. Ze zijn gefinished. Greipel won dus de etappe. En Gio Lippens, jij zag daarna ook nog allerlei anderen komen. Want het was maar een peloton van een man of zestig. Maar eerst maar eens even naar de uitslag en natuurlijk de vraag hoe het met de Nederlanders ging en of er nog consequenties zijn van toppers in het klassement die even weggevallen waren aan het einde, ja, bijvoorbeeld. Ja. ja, het waren er uiteindelijk iets meer dan, dan 60. Het waren er zelfs 78 die okay. uh, over de streep kwamen in dezelfde tijd als de winnaar. De verrassende, ja verrassend, het is natuurlijk een hele goede sprinter, maar uh, toch wel verrassend hier dat hij uh, wint van uh, Mark is André Kruipel. En het zal hem deugd doen, want uh, een aantal jaren geleden was het uh, toch oorlog tussen die twee, zaten toen in dezelfde ploeg. En uh, met name maar Kevindis liet zich toch vaak behoorlijk minachtend uit over André Grijpel. Grijpel die bijvoorbeeld vond dat hij op een gegeven moment... dat zijn kaart gespeeld moest worden in Milaan San Remo. Omdat Kevindis slecht uit de winter zou zijn gekomen. Toen zei Kevindis, zelfs al rijk ik op één been. Dan ben ik nog sneller dan Grijpel. Nou, Grijpel is vertrokken. Is vertrokken naar die Belgische ploeg van Philippe Gilbert. En die wint hier dan toch mooi dat sprintje van zijn rivaal. Kevindis op de tweede plek. Derde Rogas, de Spaanse kampioen. Dan Husoft, Feyu, de vakantse leerenerijzer zitten toch weer bij Daniel Os, de man van Liquigas die op kop reed toen ze de laatste 300, 400 meter ingingen. Sebastian Ino op de zevende plek, Borut Bozic ook van Vakansuelei Sprint ook mee, goed voor het ploegenklassement van de dag. Dan Geraint Thomas op de negende plaats en uiteindelijk Samuel Dumoulin op de tiende plaats. En dan gaan we naar de Nederlanders op de 28e plek. Beste Nederlander opnieuw Rob Ruig, 45e in het peloton. Robert Geesink, 49e uh, ten Dam, uh, die ook gewoon in dat peloton. Finished. Johnny Hogeland in zijn bolletjestrui op achterstand samen met Maarten Chalingi. Maar geen enkel probleem ruim binnen de tijd. En daarachter zelfs nog een groepje met Lars Boom en Bouke Mollema. Dan missen we er nog een paar. Maar verzeker ik u dat iedereen, dat iedere Nederlander, dat iedereen binnen is op dit moment. Binnen de tijdslimiet die gesteld was op 16 minuten en 54 seconden. Opnieuw dus. Snelste Nederlander. Man die we in de finale nog even op kop zagen rijden, Rob Ruig. Steven Dalenbouw, praat met hem. Robert, uh, het is lastig fietsen tegen zo'n jagerpeloton. Ja, lastig rijden. Het moment was goed. Die van de die ging. Hoe lang zat jij al te aasen? Of wist je van tevoren, daar ga ik? Uh, nee, uh, je moet de momenten pakken zoals ze zich voordoen. En uh, ja, dat was zo'n moment. Het was een beetje omhoog. En ik voelde me goed. Ik, ging, uh, of ja, ik zat eigenlijk in eerste instantie op die eerste klim uh, een beetje ver van de achter. Ik sloot uh, als een van de laatste samen met Contador en Taramean. Uh, later komen we onze sprinters terug aansluiten met een groep. En uh, toen was Gilbert en Fuclair, uh, die waren toen al voorop. En uh, ja, toen zag uh, uh, Gilbert alleen nog reed. Toen ben ik, uh, ja, ben ik er eigenlijk, uh, toen ik zacht dat de ging, uh, ben ik daar naartoe gejumpt en erover gegaan. Er kwam een Fransman in mijn wiel. K3. Ja, ik heb drie inderdaad. En... was niet jouw vriend? Nee, zeker niet. Wat uh... gebeurde daar? Vertel. Eerste, ja, eigenlijk uh, op het eerste moment komt hij met een wiel. Dan weet je dat hij even moet uitblazen. En dat, uh, ja, dat gun je ook. Ja, je gunt hem dat moment. Maar uh, ja, als hij daarna dan, uh, wel moet gaan overnemen omdat we in de finale van een toeretappe zitten. Dan, uh, de snelheid valt dan terug dan weet je gewoon dat er een toneelspel gaande is. En uh, daar wil ik geen figurant van zijn, laat ik het zo zeggen. Nee, er was ook geen tijd voor een toneelspel? Nee, precies. Je moet aan volle bak gaan. En dan hadden we op de streep al gezien wie de beste was. Maar uh, op zo'n moment dan moet je gewoon volle bak rijden. En uh, ja, die kansen doen zich niet heel vaak voor. Dus uh, als je ze kunt pakken moet je ze benutten. En dan moet je geen showspel uh, gaan doen. Wat zei jij tegen Kadri? Ja, rijden. En wat <laughs> zei hij? De ah, gekke bek De dag dat ik... Uh... Wat, sorry, al zei je? Ah ja, hij sneed een gekke bek en uh, meer, uh, meer deed hij niet. En toen dacht ik eigenlijk dat ik een uh, commerciële zelder, zender een uh, soapserie was aan kijken. Ja, maar dan zit je in, in zo'n finale in de toerentap en dan krijg je zo'n uh, ja, zo collega rennen met je mee. Ja, ja. Dat is wel even balen. Ja, dat weet je niet op voorhand natuurlijk. Uh, kijk, het moment uh, doet zich voor zoals het is. En uh, ja, als je dan zo iemand met je mee krijgt, dan, uh, dan is dat pech voor vandaag. En uh, ja, dan leg je de Of ja, dan... Dan uh, laat je het zitten erbij. En uh, ja, laten we hopen dat ik deze vorm vast kan houden. En uh, ja, dat ik misschien nog iets moois kan laten zien, wie weet. Maar dan zonder K3? Of met K3. En hopelijk dat hij dan wel doorrijdt. K3 mee in de Polonaise, maar niet vooraanlopend. Uh, daar gaan we het zo nog wel eens even over hebben. Maar eerst even over de, de, de sprint zelf. Greipel wint uh, uh, van Cavendish. Uh, op de streep zou je eens een beetje kunnen zeggen. Maar zit het ware verhaal niet in die laatste kilometers... omdat het treintje van Cavendish nou ja, niet ontspoort... maar wel erg uitgedund werd door al die demarages. Ja, de, de mannetjes zijn eigenlijk opgesoupeerd... voordat de laatste kilometer überhaupt ingaat. Tony Martin is daar echt de laatste... En dan moet ik even het alleen doen. Dus hij schuift in op het moment dat, uh, dat Lotto uh, nog met een renner uh, Marcel Sieberg op kop komt voor de laatste bocht. Komt nog wel mooi door de bocht, maar het tempo ligt niet meer hoog genoeg. En dan voelt hij ook, ja, als we moeten gaan sprinten, moet ik nu het tempo, de snelheid nog vasthouden. Dan moet ik nu gaan als ik de bocht uitkom. En dat doet hij ook. Alleen hij, uh, hij vertwijfelde toch al met de aanzet al, wist hij eigenlijk al dat het wel een kantje boord ging worden. Want hij keek drie, vier keer in de laatste, nou, wat was het, 200 meter, keek hij opzij... En de 100 meter wist hij eigenlijk al dat het geklopt was door uh, Je kan André. eigenlijk dan zeggen, uh, ja, hij komt dan te vroeg op kop. Maar dat komt dus daarvoor. Want je ziet het niet zoveel, maar er probeerden nog allerlei mensen. We hoorden net ruig, maar hij was niet de enige. Er probeerden nog allerlei mensen. Normaal komen ze nauwelijks weg uit zo'n jagend peloton. Maar nu lukte dat toch een aantal keren. Ja, want het was een hele lastige finale met, uh, met een heel hoog tempo. De, de kopgroep bleef toch, dat, die 50 minuten, die, dat, dat ene minuutje... bleven ze heel lang vasthouden op dat klimmetje. Eén um, frame één werd dus eigenlijk wel opgeslokt, maar wel met een ontzettend hoog tempo. Uh, Lotto, die daar een, een snoeihard tempo omhoog rijdt, een Silber die demereert. Het, het is een opeenvolging van bam, bam, bam, bam. En dan, ja, je hebt bijna geen tijd om adem te halen van, van alles wat er gebeurt. Je zit er in één lang lint van maximale hartslag, maximale inspanning en wie dat het beste overleeft. In dit geval was het van de sprinters Greipel en niet Kevin is. Als we naar deze Greipel kijken, uh, dan weten we dat het een sprinter is. Maar als ik een gewone uitslag zie, ik zie dat Greipel gewonnen heeft... dan denk ik altijd, dan waren er een paar anderen niet. En dat bedoel ik natuurlijk niet zo fijn. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Is dit een soort extra stap voor hem van een goede sprinter? Want een toeretappe winnen, dan word je een supersprinter. Ja, dit, dit, is, dit is wat hij... Uh, hij is twee jaar lang aan de kant gehouden door zijn uh, vorige team, HTC. Dus uh, zijn collega uh, Kevin is. Ze niet de grootste vrienden in de ploeg. Er was onrust. Krijpel reed de Giro, Cavendish de Tour. Allebei wonnen zijn hun ritten. Want ook Krijpel heeft ontzettend ja. veel Giro-ritten gewonnen. En, en ook heel veel mooie wedstrijden. Alleen hij kreeg niet de trein. en kreeg niet dat laatste setje van de, vanuit de ploeg richting de Tour. Daar hadden ze eenmaal Mark Cavendish. En ik denk dat uh, dat voor hem de juiste keuze was... om over te stappen naar andere ploeg. En dat is zie je ook in de ontlading van hem. Dat hij ja. echt alles eruit gooit in zijn brul naar de finish... Zo van, Sina wel, ik heb ja. gelijk gehad. Ik hoor thuis op dit niveau en ik hoor hier in de Tour de massasprinten te doen. Dus, en... dus zijn naam is hiermee zeg maar één EJL omhoog gevestigd nu? Ja, de, de ploegen stonden in de rij voor hem. Het is een hele zware slag geweest uiteindelijk van Omega Lotto om hem binnen te halen als sprinter. Rob en en vertrok, Kruipel kwam ervoor in de plaats. Het heeft een klein beetje een aanloop gehad, maar met, met deze overwinning is, is denk ik alles uitbetaald. Oké. Okay. Ici, Radio-Tour de France.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 Muziek voor kenners wordt mij altijd uitgelegd. Het is Paul Weller natuurlijk met zijn style council shout to the top. We gaan het weer hebben over het wielrennen. Van heeft een opvallende rol in deze tour. Want zij vallen aan en vallen aan vandaag. Maar Kater weer lang mee vooruit. Meestrijd lustige renner Ruig die het nog probeerde in de slotfase. Kortom, ze waren weer heel veel van voren te zien. Steven Dalebout praat daarover met de teammanager van Van Daan Luiks. Ja, Rob Ruig en Katerie, dat zijn geen vriendjes, is de conclusie van vandaag. Ja, Rob plaatst een mooie aanval. En uh, ja, ze waren het denk ik niet eens. Dus, ik, ik heb niet de juiste beelden gezien, want het was slecht beeld vandaag. Maar ja, ze waren het niet eens, geloof ik. Ik geloof dat niet wilde rijden. Ja, dat begreep ik net ook van Rob. Uh, nou, dan, dan moet je ook zelf niet rijden. Dan moet je maar blijven zitten. Um, aanval van de dag. Daar zit uh, Makato in. Wint uiteindelijk de prijs voor de meest strijdlustige renner. Uh, dat is alvast één. En de vraag is, wat is de tweede positieve noot van vandaag. En dan gaat het natuurlijk over Hogeland. Hoe gaat het met hem? Uh, Johnny is even bij leren aan de auto geweest. Uh, 30, 40 kilometer voor de aankomst. en uh, Absoluut geen klachten. Uh, dus het, dat, dat is eigenlijk fantastisch goed nieuws. Uiteindelijk wordt er een hele grote groep gelost. Uh, uh, een man of 50, 60. Ik begrijp dat daar Johnny bij zit. Ja, dat vind ik uh, een, een goed plan van hem. Want het was vandaag niet uh, van belang om eraan te blijven hangen. En wat ik toch mooi, het andere goede nieuws vind, is dat voor u toch wel bij de eerste tien sprint. En ook Bozig, want ze worden 5 en 8. Maar u oh, had weer wat last van de knieën? Ik denk dat het voor u niet goed gaat. Uh, op dit moment houden we hem met hangen en wurg op de fiets. Dat wil u ook zelf, want dat morgen nog een mastput is. Maar ik denk niet dat hij de Pyreneeën gaat overleven. Dus die zou je dan verliezen? En daarnaast hebben we denk ik ook nog het probleem met Thomas de Gent. Zijn sleutelbeen wordt beter, maar zijn liesblessure van de valpartij wordt steeds slechter. Dus ik denk dat we daar nog een probleem hebben. Dan even terug naar Johnny Hogeland. Um, ik dacht vanochtend voor de etappe 33 hechtingen en dan ga je... Zo'n etappe in de Tour de France rijden, ik denk, ja, nou, ik weet het niet hoor. Dacht jij er ook zo over? Ja, natuurlijk uh, hebben wij ook gedacht aan 33 hechtingen. Wat doet dat met menselijk lichaam? Uh, Johnny geeft steeds aan van, ja, maar ik slaap goed, ik voel me goed, er is niks aan de hand. De dokter in het ziekenhuis, de rondearts en onze eigen arts zeggen allemaal... het zijn oppervlakkige snijwonden. Er zijn geen spieren of pezen uh, geraakt, zoals ik begrepen heb. Ik ben geen medici, maar dat vertellen ze mij. Uh, en die geven aan, ja, hij moet de pijn kunnen verdragen en als hij dat kan verdragen is er geen medisch dilemma of medisch uh, noodzakelijkheid om te stoppen. Dus wij zeggen nu tegen Johnny, Johnny jij beslist en als jij vandaag kiest om af te stappen, dan stapt hij af. Hij hoeft van ons niet door te rijden, uh, maar hij uh, ja, geen haar op zijn hoofd hier aan denkt om te stoppen. Dus ja, dat moeten we denk ik dan ook respecteren. Um, en wat van jou en de Gent betreft, dat is even afwachten tot aan de Pyreneeën of kunnen wij al verwachten dat zij vanavond uitstappen? Ja, ik verwacht dat we u alles gaat doen om morgen te ruimen, dat morgen natuurlijk normaal gesproken een masterspurt wordt. Uh, om Thomas de Gent maak ik me zorgen. Uh, dat zou betekenen dat we toch binnen de komende dagen een paar afvallers gaan hebben. Daan Luiks vertelde dat de teammanager van vakantie luid. nieuws van vijf uur schreeuwen we tien minuutjes vooruit, dus dat van half zes, vijf minuutjes. Een idee voor iedereen die slimmer wil sparen. Sparen gaat veel beter als je een concreet doel voor ogen hebt.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 Mogelijk zijn zo'n 1800 patiënten van het Maastadziekenhuis in Rotterdam besmet met een multiresistente bacterie. Van 63 mensen is zeker dat ze drager zijn van de bacterie. Het ziekenhuis heeft regels overtreden die zijn gemaakt om verspreiding van infecties te voorkomen. De beurzen staan net als gisteren in de min. Vanochtend doken de koersen omlaag, maar in de loop van de dag trokken ze weer wat aan. De angst dat de schuldencrisis in Italië escaleert lijkt wat minder te worden. En mogelijk stemt het Italiaanse parlement nog deze week over omvangrijke bezuinigingsplannen. Eigenlijk zouden de bezuinigingen pas volgende maand aan de orde komen. Premier Berlusconi wil 40 miljard euro bezuinigen. En Syrië heeft een medewerker van NRC Handelsblad het land uitgezet. De journalist Maarten Segers schreef sinds een paar maanden... vanuit de hoofdstad Damascus verhalen over de onrust in Syrië. Volgens de NRC werd Segers urenlang in een kelder vastgehouden... en is hij daarna op een vliegtuig naar Turkije gezet. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. Het is in zo goed als heel Nederland al bewolkt en in het zuiden van het land daar regent het al. Nou, vanavond en vannacht breidt de regen zich over het hele land uit. En tot morgenochtend vroeg kan er vooral in het westen veel regen vallen, 20 tot 50 millimeter. En lokaal is er ook 70 mogelijk. Daarbij waait er ook een vrij krachtige noord noordenwind. Dat is ook morgen het geval. Het wordt morgen ook niet erg warm, zo'n 14, 15 graden gedurende de regen. Als dat even weg is kan de temperatuur nog ietsjes oplopen naar zo'n 18 graden. Nou, ook morgen overdag is het erg bewolkt, in de ochtend nog veel neerslag... en in de middag neemt de intensiteit wat af. En dan ook donderdag is een bewolkte dag met veel buien, het wordt zo'n 17 graden. Vrijdag is er weer wat meer zon en zaterdag en zondag lijken we toch wel weer een nat weekend te krijgen. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Ondanks de vakanties in de regio Midden- en zuid nederland er nog 27 files, bij elkaar opgeteld 115 kilometer... De meeste files staan op dit moment in de regio's Amsterdam en Rotterdam. De regio Rotterdam, op de A4 richting Hoogvliet, staat een lange file van 7 kilometer tussen de knooppunten en ketelplein en Benelux. Er ligt olie op de weg en daardoor is bij knooppunt Benelux de en hij is ook dicht. En opdat de eitunnel in de regio Amsterdam is afgesloten vanwege werkzaamheden, de lange files op de ring Amsterdam, de A10, tussen Sloot- en de Koentunnel 7 kilometer. En tussen Afrit Rij en de Zeeburgertunnel rijdt het langzaam over 10 kilometer. Op de A12 Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Bodegraaf Er staat inmiddels 8 kilometer vanaf Zevenhuizen. Bij Bodegraaf is de rechterreis ook afgesloten. En het is opvallend rek op de A50 Arnhem naar Os. Daar staat tussen Renken en Knoop het Valburg 7 kilometer. Profiteer van de Remea zomeractie en maak kans op een mini cabrio. Kijk snel op remea.nl slash zomeractie.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 Beter horen, de hoorspecialist. Radio Tour de France. NOS Radio 1. Tien over half zes, u bent weer terug bij Radiotour. We kijken terug op de etappe, dus uiteindelijk door Greipel gewonnen. Cavendish werd tweede, Rogas derde, Huushoft vierde. Dat was een groep van 78 mensen die uiteindelijk overbleef... om uh, als eerste groep echt te finishen. En daarin uh, gelukkig ook, zeg maar, Robert Geesink... de man om wie Nederland zich zo'n vier, vijftal dagen geleden... nog enorme zorgen maakte. En een twee, drietal dagen geleden sloeg dat allemaal weer een beetje om... Maar het was toch spannend natuurlijk hoe hij de dag van vandaag doorkwam, of het er makkelijk afging en of hij zich ook aan de beterende hand voelt. Na afloop spreekt natuurlijk Steven Dalemaut aan de finish, want die houdt iedereen daar tegen, ook Robert Geesink. De rit voor de rustdag omschreef jij als een rit naar Loers. Hoe zou je die van vandaag omschrijven? Omschreef hij? Nee. <laughs> uh, het was, uh, ja, vandaag was de rit naar uh, naar massasprint. En uh, weinig, uh, weinig spectaculair. Ik weet niet welke plek we eigenlijk zijn. Een uh, um, paar klimmetjes. Ja, een beetje opletten natuurlijk in de finale dat je goed zit in die klimmetjes. Maar... Ik zat dankzij Maarten heel goed van voren... en in de finale zaten we nog met vijf man bij, denk ik, in een, groot, of ja, in een redelijk grote groep. Het deed wel even pijn, maar het zal meer mensen pijn gedaan hebben, denk ik. Gilbert ging, ging volle bak op het klimmetje... en ja, het was, ik zat er goed bij, dus goed, goed gevoel. Ja, je praat nu vooral weer over de ploeg in zijn, in zijn geheel en niet meer over jezelf, dat moet een goed teken zijn. Ja, precies. voorheen was ik eigenlijk vooral met mezelf bezig... en met, met wat allemaal wel en niet ging... en nu, nu voelt het, ja, het gewoon goed. En elke dag een beetje beter, dus daar uh, ben ik wel, wel blij mee. Deze twee etappes zijn overbrugging naar uh, de Pyreneeën. Um, wat voor gevoel, kun je, kun je dat nu al aangeven? Wat voor gevoel je aan de voet van die Pyreneeën terecht zal komen? Nou, ik denk als het morgen weer een beetje beter gaat, dan uh, zie ik het wel, uh, wel positief in. Ik had nu vandaag, uh, wat ik al zei, het, uh, het liep wel weer lekker. Er zaten een paar uh, klimmetjes in, ja, dus vier kilometer, zo, dus dat zijn niet echt lange klimmen. Maar ik uh, vond in de finale, uh, ja, het zat nog een, uh, een ongewaardeerd klimmetje, of ja, in ieder geval gewoon een, een klimmetje zonder punten, zo zeg maar in. En, ja, dat ging alweer beter dan het klimmetje ervoor. Omdat je dan toch even een keer echt diep geweest bent. En uh, dat is wel kenmerkend, een beetje denk beetje voor mijn... Uh... Voor mijn stijl van fietsen. Eerst altijd afzien en ziet het er altijd uit alsof dus ik ongeveer van de fiets afval. En dan uh, even later, dan, uh, ja, dan stel ik daar toch blijkbaar ten opzichte van een andere goed van. Tot slot nog even kort. In het begin van de etappe was er een valpartij. Jouw naam werd daarbij genoemd, maar dat bleek uiteindelijk mee te vallen. Je, je fiets was wel kapot, maar jezelf leefzaam, staan. Was dat zo? Ja, ik stopte uh, omdat ze vielen. En, uh, iemand achter mij die was, ik weet niet wat die aan doen was. Die was in ieder geval niet aan het opletten. Die reed bij mij achterin uh, mijn derrière eraf. Dus dat was alles. Ik heb een andere fiets gepakt en uh, kom weer verder. Robert Gezing kon weer verder, gaat weer verder. uit Vierhout, als je hem zo hoort, eh, word jij daar blijer van? Als Nederlands wielervolger in de zin dat je denkt... nou, vind je er nog een soort dubbel in zitten? Nee, dit is de echte Robert. Dit is zijn echte, echte stem, zijn echte fluctueren van zijn stem. Dit is hoe ik hem al heel veel beluisterd heb, zeg maar. Dus ik voel hier helemaal niks in terug wat we de eerste week... Ja, je constant aan twijfelen zet en aan het, zetten, aan het uh, denken: hé, hey, hoe zit het nu? Er, er klopt iets niet. En het is een beetje tweeledig, ook denk ik voor jou, voor mij, voor, voor een hoop mensen thuis, uh, niet wetend dat uh, nee, zaterdag toch de dag was van uh, de geboortedag van zijn vader. En dat speelt natuurlijk mee in je hoofd als je nog maar zo kort achter het verlies zit van, uh, van je vader. Dan, dan kun je geen pijn verdragen, dan kun je er niet doorheen bijten. Dan, dan doet alles, alles is alles lamlendig in je lijf. En dat is het mentale aspect van uh, hoe kun je daarmee om? De een die vreet stuur op en de ander die zakt toch een klein beetje in, in dat moeras. En dat is heel erg moeilijk. En dan, ja, dan kun je een schouderklapje krijgen en dan kun je een hoop mensen die tegen je aan liggen te kletsen en te lullen. Zeg maar maar dan, dan sta je er toch echt helemaal even alleen bij stil en dan ben je er alleen mee bezig. En dan. Ja, dan moet je dan op een gegeven moment verder kunnen. En ik vind het toch knap dat Robert dan uiteindelijk die schakelaar zonder al weet te vinden. En uh, dat zijn toch de opmerkelijke dingen in de sport. En ja, dit is de echte Robert weer terug. Dus dit is de echte Robert. Uh, als we naar de helpers van Robert kijken, want hij heeft wel wat mensen nodig straks in die bergen. Uh, de eentje is hij er al kwijt door, door uh, nou ja goed, ook een beetje pech zeg maar. Mollema is toch ook mee om op allerlei klimmetjes en zo een beetje te helpen. Maar ik heb het idee dat hij het per dag moeilijker krijgt, daar. Ja, nou ja maar ook uh, Morma heeft alle etappes gereden nu, deze Tour. En die, uh, die heeft zich ook wel afgevraagd, denk ik. Van uh, de bergen moeten nog beginnen, maar uh, ik zit af, af en toe al achter tevoren op mijn fiets. En dat is toch even anders dan dat je in Zwitserland start. De Ronde van Zwitserland heb ik het dan over gelijk de bergetappes gaat beginnen. Vijf dagen aan een stuk. En dan doet hij lekker mee. Alleen dit is ook wielrennen. De eerste negen dagen van de Tour op deze manier uh, doorkomen. En dat hoort er ook bij. Dus ik denk dat hij dat ook wel een beetje gemengde gevoelens heeft daarover. Maar... Uh, wees niet uh, bevreesd, uh, Bouke, Jouw ritjes komen eraan. Over twee dagen moet je eraan beginnen. Dus. En dan gaat hij gewoon helpen. 1, uh, twee bergen. Uh, zijn kop aan de bergen overhelpen. Ja, zeker. Hij gaat zeker met zijn, met zijn vermogen en met zijn kunsten uh, er het bij moeten kunnen staan. En dat is nog een Nederlander, hè, waarvan we ons afvroegen... hoe zou het hem vergaan vandaag? Hij stapte op, hij fietste en hij finishte. En dan hoef je alleen nog maar hij te zeggen in Nederland... want dan weet iedereen nu dat je het over Johnny Hogeland hebt. Johnny en zijn 33 hechtingen doorstonden dus de rit van vandaag. Han Kok, spreek met hem. Ja, Johnny, een diepe zucht. Je bent er, je staat in de bollen. Hoe was het? Uh, zwaar en mooi tegelijk. Wat voelde je onderweg? Had je veel pijn, had je veel last? Kon je, kon je draaien? Ja, het ging, maar het ging niet vanzelf. Maar ik denk uh, alle mensen die me aanmoedigden aan de weg, uh, de, alle rennen die om me toe kwamen, respect voor me. en die me gewoon in het begin omhoog duwden, dat was. dat gaf me toch wel behoorlijk wat adrenaline. Ja, waren er veel reacties in het peloton voor jou? Ja, ik denk dat er niemand is geweest die niet is langs geweest. Dus. Zij is allemaal? Ja, respect en uh, een paar keer had ik het wat lastig. En, ik keek achter me, was crouching met mijn honen en douwen. En. Uh, zette die me uit de wind. En dat was echt, uh, was echt wel heel mooi. En dan vooral. Uh, lieve en uh, de rest van mijn ploeggenoten die me eigenlijk gewoon heel dag steunen. was echt mooi. Goed. Je bent weer klaar voor morgen. Het is nu herstellen dat wel. En klaar voor morgen. En, uh, en weer zo'n dag? Ja, het is behandelen. En uh, ik heb wel pijn. En vooral om mijn zitvlak nu ook. Want ik, volgens mij heb ik een beetje gecompenseerd. Maar hopelijk gaat het elke dag net iets weer iets beter. <middels> heel erg de lunch was weer eens wat gezelliger dan andere dagen Maar het is een enorme hit natuurlijk, Doris D. heette dit nummer. Ken je ook nog wel, hè? aard of niet? Ja, zeker. Dat ken je ook nog wel. Ja. Uh, als we naar die etappe van uh, vandaag nog even kijken, heel even kort. Aan het klassement verandert natuurlijk helemaal niks. Al die mannen fietsen mee. Uh, die 70, hè, is dat nou raar? Of, uh, wat, dan betekent dus dat er van die, van die 180, 170 renners, 100 eigenlijk lossen. Uh, een aantal hebben daar redenen toe. Maar is het, is, is het peloton, staan we aan de vooravond van hele morgen nog niet... maar dan die Pyreneeën gaan we een slachting krijgen als je dit al ziet? Ja, ik denk toch dat uh, zeker de derde dag. De derde echte Pyreneeënrit... met de aankomst op plateau erbij. Toch echt uh, dat we niet iedereen meer binnen tijd gaan houden die daar boven komt. Dat is toch echt wel uh, volgens mij de eerste zet tot, tot de afhalles. En Wat je vandaag ziet is de ene helft die toch zijn werk gedaan heeft, die uh, of een slechte dag heeft na de Rustdag. Of die denkt van uh, het is mij allemaal welletjes geweest na negen, negen dagen finales proberen te rijden. Het nu laten lopen, zo van uh, ik heb wel gevoeld dat in de rustdag... ik heb mijn rust nog nodig, dus ik ga die finale gewoon niet meespelen. En dan blijven er nog een aantal renners over die gewoon echt niet beter konden. En die zitten ook in die, in die andere honderd verwerkt, zeg maar. Dus het is een, een beetje een opgedeeld in drie, vier verschillende mentaliteiten van, van renners. Ja, waarom renners daar zitten. Zeg maar. ja. Als we naar de koers van vandaag kijken. Naar alle onrust van die afgelopen dagen. Leek de rust wel enigszins in het peloton. Het, leek, het maakte een iets meer ontspannen indruk. Of, of is dat dat ik dat hoop te zien en iets zie wat er helemaal niet was? Nou, het, het gevoel over is ontzettend vandaag eigenlijk met uh, niks aan de hand. Klassementsrenners die handhaven zich wel. Toch lastige finale. Maar zo lastig hadden ze het ook weer niet verwacht. Dat hoorden we net van Robert Gezink. Um, en dan, dan weet eigenlijk iedereen wat er gebeurt. Er wordt achter het kopgroepje aangereden en nou, het hobbelt verder. En dat is een beetje het gevoel wat ontstaat na 9, 10, 11 dagen... Van, van koersen. En wat, dit gevoel kun je niet in de eerste drie, vier ja. dagen van een tour projecteren. Dat, dat is onmogelijk. Dus we zitten eigenlijk in de normale middenfase van ja. de tour... in de aanloop naar het grote werk. We gaan eens even kijken hoe een andere ploegleider... want we hoorden daar luid van Van Can al eerder... hoe een andere ploegleider van de Raboploeg in dit geval... deze dag beleefd heeft. En wat hij zoal is opgevallen aan zijn manschap. En dan hebben we het natuurlijk over ploegleider Adrie van Houwelingen. Het ging hard vandaag, maar was het toch een... Uh... Een vrij ideale dag voor Robert Gezing. Ja, het was een uh, korte, snelle etappe. Uh, inderdaad wel wat bergjes onderweg. Maar uh, de temperatuur heeft hem goed gedaan, denk ik. En eigenlijk uh, het verloop van de etappe ook wel. Wat heb jij voor signalen gekregen tijdens, uh, tijdens deze rit? De, vraag, nou, vraag je er nog na over hoe het, hoe het er gaat? Of, of, of laat je het gewoon uh, in het midden? Ja, nee, ik heb het wel gevraagd. En ik kreeg er ook een uh, goede mogelijkheid voor. Want uh, hij moest van fiets verwisselen naar een ja, vrij grote valpartij... Waar Robert niet direct bij betrokken was, maar wel zijn fiets uh, aangeraakt werd. Dat was die val na 11 kilometer geloof ik? Ja, dat was al in het begin en toen uh, gaf hij al aan dat het goed ging. Maar je zegt dat er was een valpartij voor hem, zijn fiets is geraakt, maar hij heeft zelf uh, overeind kunnen blijven. Ja, hij stond eigenlijk al stil, maar er rijdt nog iemand achter uh, in zijn fiets, uh, zijn interieur eraf. Dus ja, dan moet je een andere fiets pakken. Hoe is de sfeer uh, in zo'n uh, ploeg na de overwinning van Sanchez? Ja, de sfeer vorige week is natuurlijk heel wisselend geweest, ups en downs, maar vanaf zondag is het prima. En op rustdag verandert dat natuurlijk niet. Maar ook nu is er al een reden om met, ik wil niet zeggen met een gerust hart, maar met een ja, gezonde ambitie vooruit te kijken naar de Pyreneeën. Ja, is dat dan, die etappe, die etappe van morgen die dan nog komt en die van vandaag, is dat dan voor jullie echt overbruggen of hebben jullie hier ook nog ambities? Nee, dit is wel overbruggen, want dan hadden we een sprinter mee moeten nemen. We weten dat deze etappes eindigen in een sprint. Vandaag is de massasprint van van ja, misschien 80 tot 100 renners en morgen is het gewoon een compleet peloton. Toch leek het er vandaag nog wel even op dat er misschien iemand vooruit bleef. Nou dat had ik ook wel, ik heb deze rit verkend, ook die vanmorgen in de auto En ik had ook wel ingeschat dat er mogelijkheden zouden zijn voor aanvallers in de finale Ook gezien, ja toch apart laatste 3 à 4 kilometer Met een lange afdaling die duurt tot in de laatste kilometer eigenlijk Waar weinig te organiseren is voor sprintersploegen En dat zie je misschien ook wel een beetje, ik moet zeggen ik heb geen tv beelden gezien Maar het is in ieder geval een verrassende winnaar en dan morgen is wat jou betreft nog duidelijker dan Marstas vindt? Ja, als morgen Kevin Dish niet wint, dan vind ik het nog een grotere verrassing. Nou, ik dacht dat je ging zeggen: dan eet ik mijn hoed op. Nee, ik eet niks op. amazing. <laughs> You're bleeding, but you're through it now. Let it go Muziek voor jong en oud natuurlijk. Siel met Amazing. Heerlijk, heerlijk nummer. Brengt ons naar het uitgebreide eh, journaal van eh, 6 uur. En daarna, u weet het wel, hè, 25 minuten lang nog. radio Tour na kaarten over de door Grijpel gewonnen etappen. En vooruitkijken naar morgen natuurlijk. Oh la la. De Tour.